Reis op de plaats. Een serie hoorspel door Hede van de Ploeg. Regie, S. De Vries, junior. Derde deel: Praatjes maken. Historicus Professor Broos, wiens eerste assistent ik ben, reisde in gezelschap van mij en een helper genaamd Beuk terug naar de 15e eeuw naar het stadje Borstelup. Daar zijn we nu. We maakten kennis met de burgemeester van dit plaatsje, met zijn dienstbode en met Narcissus, de stadswijsgeer. Om de betrouwbaarheid van deze middeleeuwers te testen. ...stelde ik verdekt een bandrecorder op... ...in het studeervertrek van de burgemeester. We hebben Beuk opdrachten gegeven het apparaat terug te halen... ...om te kunnen constateren wat er al zo gezegd werd. Ja, draai maar af, Beuk. Kijk te veel, eer, Enige simpele touwtjes die van hieruit het bedienen van een pijl... ...in de keuken mogelijk maken. Oh, Ja? Heeft u gebouwd, burgemeester? Wil je de heren naar de nageerkamer voorgaan, Ja, Jawel burgemeester, wilt u nog wel geheren? Die duurgebied, die giet al. Duur nog. Zo so, Narcissus, je voorspeller is toch uitgekomen, officiatie ja. En, wat is nou jouw mening over deze dieren? Ja. Volkomen betrouwbaar lezigers. En waarom is daar juist Mysterieus verschijnen, een malle een onderling vaak vreemde opmerkingen. Ja. Dat is, uh, hm. mijn bad al. Oh, oh, men moet niet alles op middelijk willen doorgronden, ja, dat weet ik. Maar deze lui beangstigt mij. Is dit geen duivelscomplot? complot? Vergeet niet dat ik verantwoordelijk ben voor mijn porters. Er gebeuren hier de laatste tijd van meer voor hem te denken. Dat ligt, bedoelt u? Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is een mysterie, dat geef ik toe. Maar ik geloof niet dat deze lieden daarmee iets te maken hebben. Maar dat kunnen we onderzoeken door ze ermee in aanraking te brengen. Als ze er iets van weten, vallen ze wel door de ja. ja, Dat is een goed idee, ja. Ik geloof vast dat zij iets van ons verbergen. Het optreden niet, is soms raar te lachen. Mm -hmm. Ik vraag mm -hmm. me bijvoorbeeld af wat dat kistje beheert. Dat die vlaagstra ongemerkt achter die stoel meende te plaatsen. Wat is, wat is dat stom van me? Een kistje. Kijk u maar hier mm -hmm. achter de stoel. Oh, ja. Oh, ja, ja. Hé, vreemd. Het beweegt vanzelf. Ja, is wat is geweest. dat voor een duivels toestel? Onderzoek het, Narcissus. Het is ongetwijfeld een duivels toestel. Maar waartoe dient het? Komt u nog eens kijken, burgemeester? Nee, nee, nee. nee. Het lijkt me beter dat ik... Ik, ik bedoel, ja, misschien is het beter als ik uh, pleutje. Hij nee, ja? vertrouwt het Want niet, hè? He? Als wat pleutje ja. was, geloof ik oh, dat ja, ja. ze onder de indruk was van die kerel. Zoals u wilt. Ik snuffel nog wat. Ik ben benieuwd. Ik moet toch kunnen achterhalen wat het nut van dit toestel is. Lekker buitje, beetje. Daarna wacht ik om te kijken of ze het ding weer komen halen. Ja, maar verberg je dat wel, hoor. Ze hoeven niet te weten dat we dat toestel gevonden hebben. Maakt u zich niet ongerust. Zet me af, vlaagstra. Dat knap Knapperig, Beuk. Natuurlijk heeft die Narcissus je echt. Maar jij mag niets. Het kan ook niets aan een ander overlaten. Het is de schuld van meneer Vlaagsta. Die had het apparaat veel slimmer moeten verstoppen. Ja, je hebt gelijk. Het is vervelend. Wie weet wat Narcissus heeft opgestoken? Hij lijkt me niet dom. En wat was er met het licht? We was zo Fijnd, hè? Dat heb ik ook niet begrepen. Als ik het goed gehoord heb, zullen we dat nog wel merken... Huh? Hey. Wat? Professor? Professor? Het is een keer, wat? Wat doe je in mijn kamer? Uw kamer? Onze oh, kamer? Ik maak u even wakker, er wordt geklopt. Hoi, wel? Hoi, wie kan dat zijn? Oh, dat zal Vlaagstra zijn. Nou, dat is hoogst onwaarschijnlijk, ik lig hier in het bed. Ben jij ook al hier? Ja. Zo, wie, wie kan het dan zijn? Ja, is er is er niemand te... in huis me weten. Nou, vergeet u, de burgemeester, die narcissus en mevrouw Plantje. Wie zijn dat? U bent kennelijk nog niet helemaal bij de verleden tijd, professor. Laat ik u helpen. Verhaalhaler, middeleeuwen, borstelen. Oh. Maar natuurlijk. Zeg, Beuk, doe die deur weer schopen. Nou, nou, benieuwd u mijn dochter te weten wie het heeft, om ons midden in de nacht te wekken? Neemt u me niet kwalijk? Ah, juffrouw Pluitje, laat u in de nacht, uw volk. Komt u met Nee, meneer. Oh, dat is jammer. Waarom hebben we de eer van het bezoek te danken? Aan meneer Narcissus. Indien u interesse heeft, wil hij u graag een interessant, maar tevens beangstigend verschijnsel tonen zegt hij. Vertel u die nachtbakken, maar dat de heer helemaal niet... Nee, nee, nee, nee. Voor wetenschappelijk werk is het nooit te laat. Hm? Zeg maar, en waar kunnen we onze vriend aantreffen, juffrouw? Boven, bij het raam aan het eind van de gang. Als u de trap opkomt, ziet u het direct. Naar kwalige plaats voor Rijks maar nou, heel goed. Zeg, zegt u dat we direct komen? Ja, meneer. Breem de tijd en plaats om je de wetenschap te verdiepen. Rare boni nog, zusjes. Nou, schiet op, waar schiet iets aan, hè? Ja. Uh, en waar is beuk, Die is weer in zijn bed geschoten. Wat nou, beuk! Interesseert het werk? De je niet? Niet om het tijd van mijn professor, maar ik vind dit geen tijd om iemand uit zijn buik te halen. Nou, nou kom kerel zelf, hè? Naast zelf heb je ook mijn nieuwsgierigheid gemaakt. Ja, sla een trui om of een dasbeuk, want wat je koud. Ja. Ja. ja. Opziet. Ja. Ja. Ja. Ja. Meneer Narcissus, wat was de reden dat u ons liet wekken? Hey, laat ik mij eerst verontschuldigen. Meneer, het is onnodig. nodig wil u ons laten zien. Indien u even bij het raam komt staan. Kijk, daar in de verte, aan de bosrand. Dat ligt. Nou, u stelt me teleur. Een gewoon kampvuur. Uw waarneming lijkt mij niet juist. Een vuur verspreidt een warme rode gloed en flakkert bovendien. Inderdaad. En dit is wit licht van voortdurend gelijkmatige kracht. Als u dus mij vraagt, is het gewoon elektrisch licht? Een waardevolle opmerking. Maar wat is elektrisch licht? Dat is heel eenvoudig. Ja, als ik u vragen mag, hoe vaak heeft u dit licht al gezien? Ik neem tenminste aan dat dit niet de eerste keer is. Ja, als jij vanmiddag geluisterd had, zou je hebben gehoord dat de burgemeester en onze vriend hier dit al vaker hebben gezien. Huh? Hoe weet u dat? Ja, het bandopnameapparaat. Hoe oh, bedoelt u dat kistje dat u vanmiddag had vergeten? Hebt u dat dan gezien? Ja, ja, zij het bij toeval, nee. want u had het zeer verdekt uh, vergeten. Ah. De trok verder bewouden en zocht als een maagdelijn. En mooie oh Morgen, oh, nee. oh, plintje. Dag, meneer Beuk. Heeft er ooit wel eens iemand tegen jou gezegd dat je een mooie stem hebt? Ik ben een vleier, meneer, ah, meneer Beuk. meneer Beuk, meneer Beuk. We zijn al drie dagen hier en dan is dit gemeneer. Zeg maar beuken hoor, zonder flauwekul. Goed, beuken. Plantje, pluntje. Waarom ben je niet een paar honderd jaar later geboren? <tie> je zei altijd van die malle dingen. Wat zou je er nou aan hebben als ik later was geboren? Dan vroeg je eens mee naar de bioscoop. Dan kan jij ook nog eens lachen. Een bioscoop? Wat is dat? Je vraagt altijd van die stomme dingen. Het is nou een bioscoop? Nou kijk, in de bioscoop gaat om te beginnen het licht uit. Meneer Bulk! Ik bedoel, Bulk! Ja, dat licht moet uit, want anders zie je niks. Ik heb altijd gedacht dat je juist licht nodig had om iets te zien. Nee, je snapt er niks van. Weet je wat, ga met ons mee terug, dan kun je het allemaal zelf zien. Met u mee? Naar Nederland? Ja, als we allemaal een beetje opschikken, dan gaat dat best. Dat durf ik niet hoor. Ik weet niet eens waar Nederland ligt. Maar eigenlijk zijn we er al. Ik zal het je even uitleggen. Ik... Ja, goedemorgen, meneer Buk. U bent al vroeg bij de hand. De andere heren bestuderen onze zeden en gewoonten. Maar u specialiseert zich louter op een studie... ...dat plaatselijke dienst maakte, hè? Ja, zo heb iedereen zijn taak. Ja, ja. Dan heeft u plezier in uw taak. Ik werk altijd met plezier. Nou, kijk eens aan. Dat is prachtig. Wat ik u eigenlijk wilde zeggen. Komt het u en de beide andere heren gelegen dadelijk even in mijn studeerkamer te komen? Narcissus en ik zouden graag het een en ander met u bespreken. Op mij kan u rekenen, burgemeester. Ik zal de andere heren even verwittigen. Ja, gaat u indien mogelijk meteen maar naar mijn kamer met de heren. Narcissus is reeds daar. En ik kom direct. Ik zal het doorgeven, burgemeester. Wat had hij nu weer voor verhalen, je? Zou het beter zijn geweest als ik een paar honderd jaar later geleefd had. Hoezo? Dan was hij met me naar een soort gebouw gegaan... ...waar het licht uit moest om iets te kunnen zien. Wat? Ach, over iets gewoons heeft meneer Beuk het nooit. Je kan helemaal niet met hem praten. Nee, met die twee anderen amper. Voor tijd dat ze vertrekken. Dat profiteert maar van mijn gastvrijheid... ...zonder te vragen wat het mij kost. In de stad is men ook zo onrustig. Al hebben ze nou onze kleding aan. Ze vallen op door hun gekke praten. En dat malle kiesje. Ja, dat kwam op mij reeds hoor. De porters menen dat ze iets met dat geheimzinnige licht hebben uit te staan. Het staat zeer vijandig tegenover hen. Misschien beweegt dat ze tot weggaan. Zo dus we eens kijken wat ik kan bereiken. Ik moet nu naar mijn kamer. Ze zullen er langzamerhand wel zijn. Veel succes, burgemeester. Dank je, Plunkje. ja, is moet de bedoelingen van de nee, niet, Goedemorgen, heren. Goedemorgen, burgemeester. meneer, heren, het is als burgemeester van de stad Barstelen... ...dat ik dan het woord tot u recht. Mijn plortigst, morgen, bom. Kortom, ze zijn ontevreden. Ja, ik betreur het ten zeerste dat de oorzaak van hun ontevredenheid... ...toegeschreven moet worden aan uw uh, aanwezigheid. Oh. Daarom durf ik werkelijk niet in te staan voor wat het publiek gaat doen. Oh. In uw eigen belang moet ik u daarom aanraden... Uh, ...ja, het, ja het, het, het lijkt me daarom beter. Ik, ik wil maar zeggen, u kunt beter wegwezen. Wegwezen, ja, zo zou ik het niet willen noemen. Uh, begrijpt u mij goed? Heer? Ja, wij begrijpen u bijzonder goed, waarde heer, was en niet in Voor ons werk, in het belang van de mensheid, is niet de minste erkenning. Nou ja, ondanks is weer als betaalmiddel, kon ik weten. Weest u ons een goed betrouwbaar logement. Maar we onmiddellijk uit uw huis. Oh, voor u is in deze stad geen enkele logement betrouwbaar. U moet de woorden van onze burgemeester niet foutief uitleggen. Hij heeft het beste met u voor. Maar narcisse ziet ik juist dat mijn onbaatzuchtige gastvrijheid zo beloond moet worden. Kom, maar... burgemeester, trek het u niet aan. De professor schrok even toen hij zijn arbeid in gevaar zag komen. Ja, begrijpt u mij goed? Het is niet mijn bedoeling u te verjagen... Ook ik wenste vooruitgang te dienen. Ja, al goed, meneer. Ik geef toe dat ik driftig werd. Al borstelt u mij geschuld. Laten we dan nu nagaan wat we kunnen doen... om de tegenzin van de Borstelse bevolking te doen verdwijnen. Hm? Ik zou de heren op hun tochten door de stad... kennen vergezellen met een zwaard of zo. De eerste, de beste die zijn handen niet kan thuishouden... krijgt een doodklap. Daar zit angst er meteen in. Hoewel het plan het voordeel zo hebben dat jij eindelijk ook eens iets presteren hebt... Huh? ...lijkt hem een beetje kru. We zouden ons alleen in de nacht op straat kunnen wagen. De burgemeester zegt dan tegen de poorters dat we vertrokken zijn. Nou, nee, onmogelijk. Ons werk bestaat voor een belangrijk deel ...uit het leggen van contacten bij de bevolking. Als professor Broos vanavond in de stadsgehoorzaal... ...een aantal vooraanstaande poorters is toesprak. Als hij het handig inkleedt, lukt het hem waarschijnlijk wel hun vertrouwen te winnen. Oh, oh, Voortreffelijk, plan. Oh, ik hoop dat u slaagt. Ik ben er zeker van. Oh, dan kunnen we de zitting dan opheffen. Uw lieve mij te verontschuldigen. Uw toespraak vanavond eist waarschijnlijk nog wel veel voorbereiding van u. <tie> Dat is geen bij de burger geweest, op dat had wel lelijk voor ons uitgezien... als hij zoveel niet meer had doorgezet. Ja, hoe hadden we ons verblijf ooit twee maanden kunnen rekken? Ja, bovendien, hoe waren we ooit weer in die kelder gekomen? Ja. Dat is absoluut noodzakelijk om terug te kunnen keren. Misschien hadden we ons met geweld een weg moeten banen. Er was wel iets voor beuk geweest. Dat is hier eigenlijk? Nou, niet zo we weer bij dat juffie in de keuken zitten. Soms zoiets ik dat we een keer zullen moeten achterlaten. Volkomen absorbeerd door dat meisje. Hm, mij lijkt het waarschijnlijker dat hij zal proberen haar mee te nemen naar de 20ste eeuw. Ja, dat tolereer ik niet. Ik wil geen gidlijndienstmiddelen dienst, de 20ste eeuw vice versa. Ja, dat hoeft niet lopen. Die burgemeester laat Pluntje nooit gaan. Daarvoor is hij veel te wantrouwend. Om zijn die burgemeester is een doodgoed mens. Ja, bijna zoals ik zag een marsdoodgoed mens. Het feit dat die onmiddellijk akkoord ging met dat voorstel... dat, dat ik de mensen zou toespreken... dat plaatsen voor mij boven elke verdenking. U mag wel beginnen uw reden op te stellen. Daar hangt veel van af. Ik improviseer vanavond wel. Maar vergeet toch niet de band, er mee te nemen. Mijn toespraak moet worden vastgelegd voor het nageslacht. Waar heb je dat ding eigenlijk gezet? Ik ben er niet aan geweest. Hij stond daar, in de hoek. ja. Daar heb ik hem ook voor het laatst gezien. Maar nou is hij weg. Dat is vreemd. Dan is dat ding gebleven. Narcissus? Oh, moe vergist u zich niet. Waarschijnlijk wil hij zijn kennis nog uitbreiden. Dat is een stierstal. Ja. Ik dat gaat alle perken te buiten. Ga mee, Vlaagstra. We zullen hem leren. Ja, het lijkt me het beste dat we de burgemeester hiervan in kennis stellen. Het is in zijn huis gebeurd... Liever geef ik zou dat die wetenschappelijke beunhuis een lesje. Maar ja, goed vooruit, op naar de burgemeester. Blijf grenzenloos brutaal. Mijn kamer binnen dringen, mijn eigen domme mee rollen. En dan nog doen alsof je van de prins geen kwaad weet. Want zo even bij de burgemeester, toen had hij het apparaat natuurlijk. Stimme, ik hoor uw stem. Ja, dat klopt, en als ik zwijg dan hoor je me niet meer. Nee, dan hoor ik u nog. Luister nou. Nou ja, ondanks is het weer ons vertaalmiddel. O, u wel? Wees u ons een goed betrouwbaar logement, betrek onmiddellijk uit de burgemeester. is in deze stad geen enkel logement. Vergier is de schurk, ja. Open die deur, Vlaagstra. Het is niet noodzakelijk dat Marcissus binnen is. U bent hier en uw stem klinkt uit die kamer. Het is dus wel zeker dat het opnameapparaat in die kamer is. Vooruit volgt dat de dief daar ook is. Vooruit open die deur. Zoals wat u wilt. ik gaan weer Zo doen we vooruitgang. U bent de sigaar. Hè? Vergeet niet dat alles wat u nu zegt tegen u gebruiken. Beuk, ja, beuk. De professor leest zeker een detective Wat doe jij hier? In navolging van meneer Vlaagstra heb ik de bandrecorder verdekt opgesteld. Uiteraard een tikje slimmer, want nou hebben ze hem niet gevonden. Momenteel ben ik aan het luisteren wat er is gezegd. Maar dat weet je toch al. Je was er toch zelf bij? Huh? huh? Ja, nou iets zegt. Het kwam al zo bekend voor. Wat is dat nou jammer? Al die moeite voor niks. En dat terwijl we het apparaat straks nodig hebben om een toespraak voor de burgers van Barcelona vast te leggen. mogen. Nee. Er hangt heel wat van uw toespraak af, professor. U moet proberen het vertrouwen van die mensen te winnen. Laat dat even. bij jou. Luchthartig begin ik over koeien kalveren te babbelen. Dan ineens wat ik een kalf, misschien zelfs een koe bij de horens. En waarschijnlijk is dat zo dood. Ja. Nou, het is tijd en het is alles vol. Kunnen beginnen. Nee, nog niet. We wachten. De burgemeester wil de avond openen. Goede het! Als magistraat van onze mooie stad doet het mij leed te moeten constateren. Dat er ontevredenheid onder u heerst. De oorzaak, of liever oorzaken hiervan, kennen wij al. Ja. Eén der door ons, ik bedoel door u zo, gewantrouwde vreemdelingen. Stilte! Stilte! Stilte! Een van die vreemdelingen dus, zal tans het woord dat u richten, ten einde zijn goede bedoelingen duidelijk te maken. Ik vraag u aandacht voor professor Broos. Ontvangt u hem met een warm applaus. Het lijkt wel een bonte avond. Stelkeuk, het is een van onze vriend. Kom, laten we nu naar voren gaan. Het gaat nooit goed. Ach, onzin. Dit wil ik toch geen kwaad doen. Het ja, ja, vlieg kwaad doen, jongen. Het vlieg, dan vinden die vlieg zeker niet de moeite. Maar voor ons vrees ik het echter. Nou, luister. De professor begint. Boeren! Pilgers! Naar buitenlijken! Ik mag wel zeggen dat het voor mij groot genoegen is u hier toe te spreken in deze zo'n mooie ruime van werklust en artistieke inslag. Oh, dat had u beter niet kunnen zeggen. We gaan reeds lang stemmen op om de zaal te doen slopen. Men vindt het gebouw te oud wel weer. Ja, iedereen maakt wel een support. O, o, dit herstel stellen, wel even. Stilte, vrienden. Stilte. Het speelt me dat ik me wat ongelukkig uitdrukte. Het moet u toch duidelijk zijn. Dat mijn opmerkingen over de zaal waren bedoeld. Een kind kan zien dat dit afstandse, warmstekige vervallen krot... vervangen dient te worden. Wat nu? Waarom opnieuw die onrusten? Ja, dit is de andere helft van de zij willen de zaal niet laten afbreken omdat er te veel mooie herinneringen aan verbonden zijn. Goede lieden spaart uw adem indien men u mij nu eindelijk in de gelegenheid wilt stellen mijn bedoelingen kenbaar te maken. Wees zijn niet van uw tijd. Wij liefden later, ja, ik, ik zal het nog duidelijker zeggen, door middel van een machine kwamen wij terug uit de 20e eeuw naar uw tijd. Ja, Maken. Dit was het derde deel van een seriehoorspel, Reis op de plaats, door Heerde van der Ploeg. Co-Arnoldi was professor Broos, Jan van Ees zijn assistent dokter Vlaagstra, John Soer zijn bediende beuk. Louis de Bray de burgemeester van het 15e eeuwse stadje Borstelen, Wiesje bouwmeester zijn dienstmaag Pluntje, en Rien van Noppen de wijsgeer alchemist Narcissus. De regie had de Vries junior.